Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Job hoort met het NOS journaal. D66-leider Pechtold denkt dat er in een paar weken overeenstemming kan worden bereikt... over een kabinet van zijn partij met VVD, PvdA en GroenLinks... Voor zijn gesprek met informateur Roosendaal zei hij dat een dergelijke coalitie reëel is. Hij herkende dat er allerlei verschillen zijn tussen zijn partij en de PvdA aan de ene en de VVD aan de andere kant. Maar volgens hem zijn die te overbruggen. Eerder vandaag sprak ook PvdA-leider Cohen zijn voorkeur uit voor de zogeheten Paars Plus coalitie. Het aantal faillissementen lag in mei van dit jaar een stuk lager dan in mei 2009. In totaal gingen de afgelopen maand 574 bedrijven failliet, bijna een kwart minder dan het jaar daarvoor. Het is al de tweede achtereenvolgende maand dat er een behoorlijke daling is in het aantal faillissementen. De daling in de meeste provincies, behalve in Limburg, Overijssel, Drenthe en Groningen. Daar steeg het aantal faillissementen ten opzichte van mei vorig jaar. Rusland heeft gedreigde gasleveranties aan Wit-Rusland maandag met 85% terug te schroeven als dat land zijn rekening niet betaalt. Volgens president Medvedev heeft de regering in Minsk nog een schuld van 192 miljoen dollar aan het staatsgasbedrijf Gazprom. Moskou stelt dat Wit-Rusland maar 150 dollar per 1000 kubieke meter gas betaalt. Terwijl dat volgens het contract ruim 169 dollar zou moeten zijn. Wit-Rusland heeft al het laagste tarief van alle klanten van Gazprom... Oekraïne, een andere voormalige Oostblokstaat, betaalt 234 dollar per duizend kubieke meter gas. De gemeente Venray gaat parkeerboetes van Polen en Duitsers in hun thuisland innen. De Limburgse gemeente heeft nog 59.000 euro te goed. In totaal staan zo'n 700 boetes open van Polen en Duitsers die Venray bezochten zonder te betalen voor hun parkeerplaats. Venray heeft een incassibureau in de arm genomen dat met een dwangbevel het geld kan opeisen. De gemeente hoopt dat de actie ook een preventieve werking heeft. Het weer overwegend bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. Middagtemperatuur 16 graden op de Wadden tot 21 in Limburg. Het weekend is fris en buiig, daarna droger en weer warmer. Dit was het.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 Vrijdagmiddag weer even over de klok van 3 uur. Dat betekent dat het natuurlijk weer tijd is voor de Euro Breakdown. De twintigste jaar alweer van de hitlijst van Europa. Aflevering 24 vandaag alweer 18 juni van 2010. Deze week in de lijst 15 stijgers, 3 zittenblijvers, 20 dalers en twee nieuwe binnenkomers. Ruimte werd er gemaakt na 16 weken door uh, Leona Lewis. I Got You uh, is uit de lijst verdwenen. En ook Jason Derulo in my head na 16 weken uit de lijst vandaan. De snel dan van Knee, de Waving Flag. Tien plaatsen in totaal alweer. En Ina met Love zakt er zeven en is daarmee de snelste daler van allemaal. Langsgenoteerd is net als vorige week Train. Hey Zolzister staat ondertussen alweer 19 weken lang in de lijst van Europa. De band uit de San Francisco doet het erg goed in de lijst van Europa. Vorige week stonden ze daarmee nog op nummer 36 trouwens toen 18 weken in de lijst. Deze week zakken ze naar de 39ste plek. En vorige week op 39, deze week helemaal onderaan de lijst. De Black Eyed Peas Rock That Body levert nog één plekje in. 16 weken lang weer in de lijst van Europa terug te vinden. Zometeen gaan we naar de eerste nieuwe binnenkomen. En voordat het zo fris is, eerst dus de band die alweer 19 weken lang genoteerd staat in de lijst. Train Hey Soul Sister vinden we deze week op nummer 39 terug. En dat alles op jou, vrijdagmiddag bij CFM. En dat alles in de Euro Breakdown op vrijdag.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 37 deze week, Gabriella Chilmi on a mission. 14 weken lang weer in de lijst van Europa. Ze zakt drie plekken van 34 naar die 37ste plek. Op 38 vinden we Cascara met Dangerous terug. Ook 14 weken in de lijst van 32 zakken zij naar die 38ste stek. En de Australische Kylie is weer helemaal terug om Europa te gaan veroveren. Het laatste album X bracht niet zoveel teweeg voor haar. Tijdens om haar vins te omarmen met een gegarandeerde hit. En dat gaat ze doen met al de Lovers... Kylie die vaart mee op de electro trend die op dit moment een beetje hip is in Europa. En toch klinkt het niet alsof het al een tig keer gedraaid is. Integendeel, Kylie die geeft weer haar eigen twist aan het populaire genre van dit moment. All the Lovers is trouwens de voorloper van het album Aphrodite. En dat album dat moet op 5 juli weer in de winkels gaan liggen. Op nummer 36 All the Lovers, nieuw binnen van Kylie Minogue. it's all I wanna do so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 In zijn veertiende week moet hij zes plaatsen inleveren. Adam Lambert. Vorige week nog op nummer 29, deze week op 35. Daarvoor Kylie Minogue. All the lovers. Zij ook opnieuw binnen op nummer 36. En wij gaan nog eens heel even achterom kijken. Daar vinden we op nummer 40 de Black Eyed Peas. Rock Dead Body. 16 weken staan ze in de lijst te leveren, 1 plekje in. Drie plaatsen verlies voor Train. Hazel Sister. Van 36 zakken naar 39. Met 19 weken wel het langst genoteerd van allemaal. Cascada zakt van 32 naar 38 in hun 14e week met Dangerous. Gabriella Chilmi is on a mission. Ook daarmee staat zij 14 weken in de lijst. En van 34 zakt ze naar 37. Kylie Minogue, al de Lovers, nieuw binnen op 36. Adam Lambert hoorde je net, What Do You Want From me? Hij levert 6 plaatsen in alweer. Dat alles in zijn 14e week. JC Young Forever zakt van 26 naar 34. Uh, 14e week voor hem alweer. De 15e week voor B.O.B. Nothing on You. Hij zakt van uh, 28 naar 33. Ricky Iglesias en Pitbull kwamen vorige week binnen met I Like It. Toen op nummer 37. Deze week gaan ze omhoog naar 32. Zometeen krijg je hem nog van mij. Eerst ga ik nog vertellen wie er op 31 staat. Dat zijn namelijk de baseballs. Umbrella staat nu alweer 11 weken in de lijst van Europa. Ze zakken wel van 27 naar 31. meteen op nummer 30. De hoogste nieuwe binnenkomen er alweer van deze week. Eerst nog de nummer 32 iets in de tweede week dus voor Enrique Iglesias en Pitbull. You're begging me for more. Round, round, round, baby, low, low, low. Let the time, time pass, cause we'll never get. Iglesias samen met Pitbull, I like it. En samenwerkingen doen het op dit moment erg goed op de radio. Zouden hadden wel B.O.B. Uh, en Bruno Mars. Veel zijn zij te horen met de wereld, dit uh, Nothing On You. En op het debuutalbum van B.O.B. The Adventure of Bobby Ray... ...staat nog een uh, samenwerking met andere artiesten. Toen vinden wij namelijk ook een samenwerking met de zangeres Halle Williams. Zij is trouwens zangeres van de band Paramore. En samen zingen zij het nummer uh, Airplanes... En verwacht het of niet, deze is ook weer terug te vinden in de lijst van Europa. Op het album van B.O.B. is trouwens ook een versie van dit nummer te vinden, maar dan met M&M samen. Op nummer 30 dus, B.O.B. Deze keer met Airplanes.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 like twins, so and sing, the same energy. now's the dead battery is to love. Fight. Tenminste, in de tweede week voor de baseballs had en halt. Van 35 gaan ze omhoog naar 28. Op nummer 30 BOB en uh, airplanes. Die komen helemaal nieuw binnen in de lijst van Europa. Zie Westkust, weerbericht. Vanochtend vroeg toe scheen nog even de zon. Maar de rest van deze dag is de overwegend bewolkt en valt er wat motregen. Een matig aan zee zelfs vrij krachtige noordelijke wind. Temperatuur stijgt vanmiddag naar een maxima van 18 graden. Vanavond en de komende nacht heeft de wolk in de overhand en tegenochtend is de kans zelfs op een bui. De noord- tot uh, noordwestelijke wind die waait matig tot vrij krachtig en de temperatuur die daalt naar een graadje of 10. Morgen wordt het weer een koele zomerdag met het over, de, over het algemeen veel bewolking. En uit die bewolking valt het regelmatig ook zelfs een buikje. De wind waait uit noordwesten in het Zee zelfs vrij krachtig. De temperatuur die blijft steken bij een magere 14 graden. Zaterdagavond en zondagnacht is dan weer bewolkt en vooral zaterdagavond valt er nog een bui. De temperatuur daalt naar een graadje of 9 en er waait een matige tot krachtige noordwestelijke wind. Zondag zijn er weer wolkenvelden en vooral in de ochtend is er nog een buienkans. Zondagmiddag blijft het wel droog en klaart het geleidelijk weer wat verder op. De wind die waait uit het noorden tot het de noordwesten, de temperatuur stijgt naar maximaal 16 graden. Zondagavond maandagnacht is het weer vrij helder en bij een meest matige noordelijke wind daalt de temperatuur dan naar een graadje of 9 Don't Staat ze over in de lijst van Europa. Kelly's Rogers. 21 augustus 1979. En dat alles toen in Harlem werd zij geboren. Ze dus zakt wel twee plaatsen naar beneden van 24 naar 26. De Ford Dance Nation Great Divide. Drie plaatsen omhoog en dat alles in hun derde week: van 30 dus naar die 27e plek. We gaan verder op weg naar de nummer 1 van Europa. Vraag of dat nog steeds uh, natuurlijk allora dans is. Of dat we een andere nieuwe nummer 1 hebben. In ieder geval de nummer 25 deze week in handen van John Mayer. Half of my heart staat ondertussen alweer twee weken in de lijst van Europa. Vorige week kwam die binnen op 31, deze week naar 25 toe. I'd never love somebody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 Middag Tussen 3, 3 en 5, de grootste hit van Europa. Wow. Met George Van Damme. Nee, 11 weken staat ze nu in de lijst, vorige week nog op 15, deze week terug te vinden op 22. Op nummer 30, nieuw binnen in de lijst, B.O.B. met Airplanes. 29 is er voor Alicia Keys, The Empire State of Mind Part 2, zak 4 plaatsen in haar 13e week. De baseballs Hot and Cold, vorige week kwamen zij binnen op 35, deze week omhoog naar 28. Dance Nation, Great Defied gaat van 30 naar 27, dat alles in hun derde week a Acapella staat 7 weken in de lijst, zak van 24 naar 26. John Meyer, Half of My Heart van 31 omhoog naar 25, dat alles in zijn tweede week. En Kelly Rowland Commander staat een week langer in de lijst, gaat ook wat harder omhoog, van 33 naar 24. Cheryl Cole met Parachute staat nu 11 weken in de lijst, van 17 zak zij naar 23. En Ina met Love dus van 15 naar 22. Ias met Solo vinden we terug op de 21ste plek, vorige week op 16, hij levert 5 plaatsen in in zijn 10e week. En op nummer 20 deze week, Old City. De Umbrella Beach staat ondertussen alweer 9 weken in de lijst van Europa. Ze zakken wel van 19 naar 20. Zometeen de nummer 19 in de handen van de Aura. I Will Love You Monday gaat van 23 naar 19. Laatste plaats voor het nieuws van virus van Aura Dixon. I will love you Monday.